Nederland wankelde hoor tegen Nieuw-Zeeland. Maar ze kwamen er doorheen met elkaar en ze hebben gevochten met elkaar. Want dat heb ik al aangegeven in de reportages vanavond. Er was ontzettend veel opoffering. Als er ergens een gaatje viel, dan ging er een ander inspelen. En dan uh, werd die Argentijnse aanval werd gewoon uh, afgesloten, afgestemd, afgeworpen. En Nederland krijgt nu de bloemen en daar zijn we er dichterbij gekomen. De bloemen worden nu uitgereikt. Eén voor één krijgen ze allemaal keurig te bloemen. En de fotografen, die, ja, ik kan me voorstellen dat die jongens balen, die hebben wel van die lange telenlensen. Maar die staan er zo verschrikkelijk ver vandaan. Dat, dat, dat kunnen alleen maar dezelfde plaatjes worden. Daar kan je geen mooie gezichten pakken. Geen juichende gezichten pakken. Of achter zich natuurlijk. Want daar staat de begeleiding van het Nederlands team. Onder leiding van Max Kalders. Taco van der Honen er natuurlijk bij. En de visio's. En de dokter. En de, ze staan allemaal te kijken. Te wachten. Tot uh, alle bloemen zijn uitgereikt. Dat gaat dan weer één voor één. Met een kusje erbij. En dat kusje is dan van Marijke Fleuren. Die ken ik wel. Zij is een oud-directeur van de hockeybond. Zij is nu voorzitter van de Europese Hockeybond. En zij moet natuurlijk al die Nederlandse meiden drie zoenen geven. Want zo doen we dat in Nederland. En uh, dat duurt ook weer langer. Dat duurt ook weer langer. En jongens, jongens, jongens, jongens. Waarom moet dat allemaal zo lang duren? We willen gewoon gaan zingen hier. We willen gaan dansen en springen voor dit Nederlands elftal. Het Nederlands vrouwenteam dat hier Olympisch hockeygoud haalt met een 2-0 overwinning. En die finale op Argentinië gehaald nog maar eens. Een knappe wedstrijd gespeeld. Het was allemaal niet briljant. Het was allemaal niet zo mooi, maar het was wel doeltreffend. Nederland liet Argentinië achter zich aanlopen en dat betaalde zich uit in de slotfase van de wedstrijd. Toen Argentinië inmiddels op 2-0 achter stond en niet meer achter Nederland aankon. geen fut meer had, geen kracht meer had om Nederland te weerstaan om aanvallend te gaan denken. En de grote Luciana, maar ik denk even aan haar, Wat hebben we genoten van haar spel de afgelopen jaren tien? Tien jaar zeker heeft ze bij de nationale ploeg van Argentinië gezeten. Vele malen beste speelster van de wereld. Een gevaar, een plaag voor elke wedstrijd die Nederland speelde. Zij is een heldin in Argentinië. Zij was de sportpersoonlijkheid vorig jaar boven Lionel Messi in Argentinië. Jazeker. Allemaal posters in Rosario tijdens dat wereldkampioenschap... Zij woont in Rosario en daar wordt ze geëerd. Vanavond uh, nog niet persoonlijk, maar wel met grote feesten. In, uh, in, de, in de cafés die ik daar ken, die we daar twee jaar geleden hebben leren kennen. In de zalen die we hebben leren kennen. Met de mensen die we hebben leren kennen. De hockeyfamilie van Argentinië zal haar zeker eren. Nederland heeft alle bloemen binnen. We zijn in afwachting van de National Anthem. Het Wilhelmus zal gespeeld worden voor de Olympisch kampioen. Nederland, het Nederlands vrouwenteam dat met 2-0 de finale won van Argentinië staat nu kijkend naar de Nederlandse vlag. En waar hangt hij? Daar komt hij. Als één team stonden ze op het hoogste treetje en zongen ze allemaal het Wilhelmus uit uh, volle mee. Mooie afsluiting van deze uh, Radio 1 Sportzomerdag. Ik stel voor, Helmand, dat we morgen gewoon hetzelfde doen. Ja, we gaan het uh, afronden met hockeygoud voor de heren. En nu gaan we het hier afronden, want het is al uh, vier minuten over elf. U krijgt de uh, ster het uitgestelde nieuws. En dan het oog op morgen met Eva Jinek vanaf morgenochtend tien uur weer. De Radio 1 Sportzomer. Tot dan. Leuk, het is zondag, Wereldolifantendag. Welkom bij Vroegere Vogels. Frank van Pamelen. Na weken hogespringen en slingeren van kogels... wil ik nu eigenlijk maar één ding. Vroege vogels.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 Dit is Radio 1. Het is zes over elf. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse hockeyvrouwen... de gouden medaille veroverd. In de finale werd het 2-0 tegen Argentinië. Doelpunten kwamen van Karlijn Dirksen van den Heuvel en Maartje Palme. Nederland heeft nu 19 medailles behaald op de Olympische Spelen. In het centrum van Dordrecht woedt een uitslaande brand. Het vuur brak uit op de verdieping boven een café aan de Groenmarkt. En daar zitten appartementen in.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 Ze zou zich hebben verontschuldigd voor de tragedie die ze heeft veroorzaakt. Koe zegt dat ze geestelijk volledig was ingestort en wijdt haar actie daaraan. Wanneer het vonnis wordt uitgesproken is nog niet duidelijk... de Chinese kan een straf krijgen van 10 jaar tot levenslang of de doodstraf. De gemeente Den Haag zal bij de verkiezingen in september... geen stembureaus meer onderbrengen in kerken. De gemeente zegt zo de scheiding tussen, tussen kerk en staat te willen waarborgen. Slechts één Haag stembureau wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen... in een kerk gehuisvest, heeft de gemeente gezegd. Het CDA in Den Haag heeft vragen gesteld... aan het college van burgemeester en wethouders daarover. De Nederlandse vrouwen-estafetteploeg heeft geen medailles weten te bemachtigen. De finale van de 4x100 meter werden de vrouwen zesde... Nederlandse mannen-estafetteploeg heeft zich geplaatst... voor de finale van de 4x100 meter-estafette. Mannen zetten in de halve finale een nieuw Nederlands record... van 38 seconden en 29 honderdste. En in de eerste wedstrijd van de eredivisie dit seizoen... hebben Willem II en Nac Breda gelijk gespeeld. Het werd 1-1 in Tilburg. Doelpunten vielen in de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Dan het weer. Vannacht op veel plaatsen helder... maar plaatselijk ook kans op mist. Minimumtemperatuur rond 10 graden... Morgen veel zon, temperaturen tussen 20 en 24 graden. Zondag opnieuw veel zon en iets warmer. Na het weekend blijft het warm, maar neemt de kans op buien toe. Dit was het NOS Journaal. Ben Howard, zijn debuutalbum Every Kingdom. Met The Wolves en Keep Your Head Up. Every Kingdom van Ben Howard. Nu voor 12,99 bij Free Record Shop. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl durft u het aan. On Max? De zwemmers zijn weg op de 10 kilometer. Oh, wacht! Nederland staat nog op de kant! Hij twijfelt! Ja, natuurlijk! Die zwemt toch liever naar Uranix? Voor een energiezuinige Zanussi koelkast! Tot op woensdag van 299 voor 239 euro. Dat is 60 euro winnen! Op naar Uranix. Of kijk een bestel op Euronics.nl.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 zichzelf vervelend Nederland heeft zich de laatste tijd... met overgave gewijd aan een nieuwe hobby, mekkeren over Mart Smeets. Wat al die mensen normaal gesproken met hun leven doen, weet ik niet. Maakt me ook niet zoveel uit. Maar zonder Mart Smeets zouden ze nog veel minder te doen hebben. Mart geeft deze zomer kleur. Ik kan het weten, dus ja, dat mag ik zeggen. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het oog op morgen op deze vrijdagavond. Henk en Ingrid, wie kent ze niet, maar wie schuilt er echt achter deze generieke namen? Wat beweegt de PVV-kiezer van vlees en bloed en is Geert Wilders echt hun held? Onderzoeker Chris Alberts van de Erasmus Universiteit sprak bijna 90 PVV-kiezers... en komt ons een uitgebreid profielschets geven. Wie helpt Syrië uit de impasse? Als het aan de VN ligt, een 78-jarige Algerijn, Laktar Brahimi. Met diplomatiedeskundige Robert van der Roer... ontdekken we wie hij is en wat hij kan uitrichten. We duiken in het verleden van de Olympische Spelen... in de wereld van de moderne vijfkamp, om precies te zijn. En we horen ook waarom Japan en Zuid-Korea ruzie hebben... over een hoop stenen. Dit allemaal, het komende uur. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag... en de kranten 10, van morgen. Augustus. Nederland kan miljarden euro's besparen op de zorg... als er minder wordt geopereerd... Nou, heel vaak zijn hernia-operaties bijvoorbeeld niet nodig. Dat weten we in Nederland als geen ander. Maar heel vaak worden nog MRI's en foto's gemaakt... en allerlei behandelingen waarvan je kunt afvragen... of die dus nodig zijn en bijdragen aan de gezondheid van die patiënt. Dat zegt een gynaecoloog die meewerkte aan een rapport over de zorgkosten. Het probleem is dat artsen tegenwoordig per behandeling betaald krijgen. Daardoor zijn ze wel harder en efficiënter gaan werken... maar ze zijn ook meer gaan opereren, zegt oud-minister Klink. Want elke behandeling brengt nu geld in het laadje. En eigenlijk ben je dan door goedkoop te zijn, ben je het duurkoop uit. Ook minister Schippers noemt het onzin om mensen onnodig te behandelen. Maar dat doen we ook helemaal niet, zegt de orde van medisch specialisten. Ja, uit internationaal onderzoek blijkt dat dat niet zo is. Wij doen in Nederland uitstekende zorg van een goede kwaliteit... tegen relatief lage kosten als het een ziekenhuis betreft. Toch kan er best minder worden geopereerd, staat in het rapport. Specialisten moeten langer met patiënten praten over alternatieven... Mensen hoeven echt niet altijd meteen onder het mes, zegt de gynaecoloog. Ik heb een uh, opleider gehad die heeft tegen mij wel eens gezegd... van het beste gereedschap van een arts zijn zijn broekzakken. Hou je handen maar eens in de zakken en doe maar eens even niks. De problemen door het Dorifel-computervirus zijn bijna voorbij. Tenminste, dat zegt de overheid. Maar volgens deskundigen wordt het nu alleen nog maar spannender. De geïnfecteerde computers bij onder meer gemeenten... Gaan nu misschien samen aanvallen uitvoeren op andere computers. Bijvoorbeeld om gegevens te stelen. Je kan over het internet ook creditcardnummers uh, verkrijgen. Je kan heel veel gegevens van burgers kan je combineren met elkaar. En dan kan je op een gegeven moment iemands identiteit bijvoorbeeld overnemen. Op de Olympische Spelen moesten we het opnieuw hebben van de vrouwen. De armen gaan de lucht in. Paul juicht, Want de hockeysters zijn opnieuw Olympisch kampioen. En het komt ze toe. Ook BMX renster Laura Smulders won vandaag. Zij pakte een bronzen plak, maar die voelt als een gouden medaille, want ze komt nog maar net kijken. Ik kan nog steeds niet geloven. Ik bedoel, brons wie had dat gedacht? Ik zelf helemaal niet. Het is echt een droom die waar komt eigenlijk. Ook bij het zeilen haalden we brons in de 470 klassen dankzij Lisa Westerhof en Lopke Berghout. En ja, vooruit. De Nederlandse mannen plaatsen zich voor de finale van de 4x100 meter estafette. Maar dat komt alleen maar doordat de Britse ploeg is gedisqualificeerd. En Louis van Gaal heeft zijn eerste persconferentie gegeven... als de nieuwe bondscoach van Oranje. Ik zal eerst even mijn brilletje opzetten. Want ik heb natuurlijk wel een gedicht gemaakt. <lacht> Daar zitten jullie natuurlijk allemaal op te wachten. In mijn carrière als trainer ben ik bij iedere organisatie teruggevraagd. Dat zegt iets over die organisaties, maar ook over mij... Nou, als u naar hockey kijkt, dan ziet u dat hockey veel verder is... als voetbal op bepaalde aspectgebieden. In sport kan je winnen en verliezen. Alleen verliezen wordt niet geaccepteerd. Dankjewel, Bert. Uh... Ik ben erg blij dat ik uh, weer jou zie. <lacht> Jij vraagt en ik antwoord. Ook dat is een vraag die eigenlijk te vroeg gesteld is. Het is wel uh, een goede vraag, moet ik zeggen, Bert. Maar ben je daarin veranderd eigenlijk? Want, uh... Nee, ik ben altijd zo geweest. Alleen ja, het moet opgepikt worden. <lacht> ja. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En dan heeft mijn collega Freddy Fontijn alvast de kranten vanmorgen voor ons gelezen. De werkster in een particulier huishouden in Nederland... is veel slechter af dan collega's in andere Europese landen. In Nederland hebben werksters geen CAO, geen ontslagbescherming... en zijn ze niet verplicht verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. In België, Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Scandinavische landen is dat wel zo. Blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. Op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen op 12 september... staan maar weinig mensen van boven de 50... En als ze erop staan, schrijft het Nederlands Dagblad, dan nog vaak op lage plekken. De protestants-christelijke ouderenorganisatie PCOB heeft dat uitgezocht. Van de 478 kandidaten is ze nog geen kwart vijftig jaar of ouder. En de kandidaten van 65 jaar of ouder zijn op twee handen te tellen... en staan allemaal op onverkiesbare plaatsen. Een zorgelijke ontwikkeling in een tijd van vergrijzing, vindt de PCOB. De farmaceutische industrie misbruikt octrooien om medicijnen uit te melken tegen exorbitante prijzen. Dat zegt Huub Schellekens, hoogleraar Medische Biotechnologie in Utrecht. En hij zegt in de Volkskrant dat de lobby van deze bedrijven reikt tot in de Tweede Kamer. De minister gaat praten met de fabrikanten over de hoge prijzen van medicijnen. Maar het echte probleem, zegt de hoogleraar, is dat je zoveel geld kunt vragen als je wilt als producent van middelen met een octrooi. Voormalig Shell-topman Gerard Krans heeft een vergunning aangevraagd... om tot op 4 kilometer diep naar waterreservoirs te boren. Hij wil onderzoeken of er met heet water elektriciteit kan worden opgewekt. Ook bloemenveiling Flora Holland in Naaldwijk heeft volgens Trouw... plannen voor zogenaamde diepe geothermie. Een oriënterend onderzoek heeft al uitgewezen dat er van een diepte van 4 kilometer... water van 150 graden kan worden opgepompt... Onderzoekers schatten dat geothermie in 2050 ongeveer 1 vijfde van de totale Nederlandse energiebehoefte kan leveren. In Amsterdam maakt een revalidatiecentrum gebruik van kunst om mensen met hersenletsel te genezen. Trouw schrijft erover: Visual thinking strategies is een training die ontwikkeld is in de VS voor gewone kinderen die kijken naar een kunstwerk en tellen elkaar wat ze zien. Dat stimuleert het kritisch-analytisch denken, geeft zelfvertrouwen... verbetert de taalontwikkeling en leert sociale vaardigheden aan. De methode wordt inmiddels veelvuldig toegepast in het Amerikaanse onderwijs. De kliniek in Amsterdam gebruikt de training voor de revalidatie van patiënten... met niet aangeboren hersenletsel. En ook daar zijn de resultaten veelbelovend. En vooral musea zijn enthousiast. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ja, ochtendbladen. Make oh, down, roll down and wind, it's all about Stubby body down and wine it's all about Stubby down and wine it's all about body down and Ah like, oh. If you wanna be my ja, dat hoorde u goed. De Spice Girls, dat draaien we natuurlijk niet zomaar. De dames zijn gespot namelijk bij het repeteren. Want jawel, ze gaan samen optreden weer voor het eerst sinds lange tijd... bij de slotceremonie van de Olympische Spelen. Dus voor alle fans binnenkort weer te zien. De Nederlandse hockeyvrouwen, dat weet u waarschijnlijk al... hebben in Londen voor de zesde gouden medaille gezorgd. In de finale werd Argentinië met 2-0 verslagen. Jeroen Stekelenburg sprak met een van de medaillewinnaars, aanvaster Ellen Hoog. Van harte gefeliciteerd. Het ging niet vanzelf, maar maakt dat de bevrediging extra groot? Uh, nou, het maakt mij niet uit hoe het gaat. Als we het maar hebben. En ik, ja, we, zijn, oh, we hebben het echt vandaag zo ontzettend goed gedaan. En, uh, ja, dus, ik ben zo blij. Oh, echt niet normaal. Wat hebben jullie dan goed gedaan? Is dat een mix van, van de voorknokken en ook wel het spel? Ja, vandaag hebben we echt we hebben zo ontzettend hard gewerkt en we hebben echt... Tijden, ja, ik, de tweede helft waren ze dus echt nergens meer en uh, we zaten er echt flink op. En uh, de Aymar heeft, heeft als ze even de één seconde de bal had, dan werd er al, zat iedereen erop. En ik denk dat we dat echt zo goed gedaan hebben met z'n allen. Er werd er eentje uitgespeeld, zonder er drie anderen bij. En uh, dat is ook wel de kracht van het team, dat we zo hard werken voor elkaar. Was dat vooraf ja, de sleutel, Aymar? Niet alleen. We hebben wel gezegd van Aymar is ook maar een mens en uh, we gaan er niet met z'n drieën op staan. Want dan uh, komen, komt de rest vrij. Dus we zetten gewoon één middenvelder zetten we op uh, Aymar. En uh, wel de spits in de lijn naar haar, dat we liever de bal naar de andere kant willen laten spelen. Maar dat, uh, dat hebben we natuurlijk wel besproken, ja. Maar dat was niet uh, de sleutel, hoor. Hoe Belangrijk is dan die eerste goal? Ja, ontzettend belangrijk. Ja, tuurlijk. Dat was ook wel een ontlading. En uh, je zag ook vanaf toen, ja, vanaf toen wist, wisten we het gewoon... Ja, euforie bij de Nederlandse hockeydames. En terecht natuurlijk de zesde gouden medaille alweer voor Nederland. Dan dan heel iets anders natuurlijk. Door de gangen van het VN-gebouw in New York zoomt zijn naam steeds harder rond. Lakhdar Brahimi. Hij wordt genoemd als opvolger van Kofi Annan als VN-gezant voor Syrië. Robert van der Roer, diplomatiedeskundige. Goedenavond. Goedenavond. Hoe geloofwaardig zijn de geruchten dat Brahimi de opvolger van Annan wordt? Die zijn geloofwaardig. Uh, ik uh, sprak vanmiddag uh, een van de mensen in het team van Kofi Annan... die nog overigens in zuid turkije zaten. Want daar wordt gewoon doorgewerkt, ook nog door het team van Annan. En die zeiden dat Brahimi nog één gesprek nodig heeft met Ban Ki-moon... om te beslissen of hij het doet. Er is geen oppositie van uh, grote lidstaten van de Verenigde Naties. Maar uh, ja, het is een zware baan. De man is 78. Hij zou les gaan geven aan Columbia University over uh, crisismanagement... Nou, dat is een toepasselijk onderwerp en dit komt nu uh, onverwacht op zijn bord. Dus hij moet er even over nadenken, want het is natuurlijk geen vrolijke baan. Nee. En, en dan begin volgende week, hoorden we of hij het gaat doen. Maar ja, men hoopt er binnen de VN wel op, omdat hij na Annan ja, wel de meest voor de hand liggende kandidaat is. Wat voor man is het eigenlijk? Want ik moet eerlijk zeggen dat ik hem niet kende toen ik zijn naam las. Ja, nou, hij heeft een, het is een man met een duizelingwekkende reputatie op het gebied van... Uh, ja, ...crisisbeheersing, uh, uh, peacekeeping, vredeshandhavingsmissies. Hij heeft een hoofdrol gespeeld bij de beëindiging van de uh, burgeroorlog in Libanon... ...die heel lang heeft geduurd. Hij heeft uh, twee keer gediend als uh, gezant in Afghanistan. Uh, in, uh, eerst als gezant van de Arabische Liga, later van de Verenigde Naties. Heeft hij heeft hier de regering geformeerd onder Bush... Uh, ook heeft hij de regering geformeerd in Irak, ook onder Bush, Bush junior, met, wie die, met wiens beleid hij niets op had. En hij is ook in Haiti gediend, in Jemen. Hij is all over the world geweest. En ja, hij is anders dan Annan geen staatsman, maar wel een ja, puur sound troubleshooter. Mm -hmm. Is het een voordeel eigenlijk dat hij een Algerijn is? Absoluut. Ik, uh, kijk, Er circuleren ook namen van mensen als Del Ponte en Solana en uh, de Spanjaard uh, Moratinos. Maar dit is een man die, uh, ja, uh, die spreekt de taal van de regio. En uh, uh, hij, hij, uh, hij heeft ook, ja, hij kent die regimes, hij kent die wereld. En dat is een zeer groot... Uh, vo een voordeel ten opzichte van uh, een Europeaan. Denk je dat ze hem ook Europa... uh, serieuzer nemen of toegankelijker zullen opstellen ten opzichte van deze man? Nou, dat is, dat is, een, uh, uh, dat is natuurlijk de grote vraag. Want de Russen liggen nog steeds dwars. En de Russen moeten nog wel even door de knieën. Annan heeft vorige week nadat hij het uh, er beneerd heeft gegooid... een redelijk vernietigend stuk geschreven in de uh, Financial Times... waarin hij eigenlijk zei... Uh, uh, ja, het ligt toch grotendeels aan, aan Moskou... dat we geen internationaal uh, uh, draagvlak hebben. Nou, dat, dat is ook het punt van, uh, van, van, van, van, van, ja, van grote vraag. Gaat, gaat Bahimi daar iets klaarmaken. Dat kan hij niet op zijn eigen houtje. Daar heeft hij Bank Moon voor nodig, de chef van de VN. Daar heeft hij Amerikanen voor nodig. En ook uiteindelijk het zelfinzicht van de Russen. Maar hij, ja, ik denk wat hij, dat hij ook wel... dat werd mij vanmiddag ook wel verteld... Ik denk niet dat uh, hij uh, de, de Syrische uh, hem zal sparen. Hij zal Assad niet sparen. Het is voor hem duidelijk dat Assad de hoofdagressor is. Mm -hmm. En dat maakt het wel heel spannend, want dat zal hij ook vroeg of laat gaan zeggen. Ik heb hem zelf in 2004 geïnterviewd in zijn appartement in Parijs. Hij is een heel beminnelijke man. Hij lijkt uh, zacht aardig, maar hij is, dat is hij misschien ook wel, maar hij is mes en mes scherp. Hij mm -hmm. ontvangt op. Pan Pantoffels, schenkt uh, thee en <lacht> presenteert vijgen. Hij is een uh, uh, zeer uh, goede gastheer. Maar uh, je moet met hem niet de kachel aanmaken. Want uh, uh, uh, hij zegt gewoon uiteindelijk toch. Ja, zoals hij toen in 2004 tegen mij zei. Ja, we kunnen die verkiezingen in Irak niet houden. Nou, dat vond Bush zeer vervelend. De hel brak uit in Washington. En dat zegt hij dus gewoon. Dus ja. hij zal hier ook zeker zeggen waar het op staat. Is hij daarin uh, uitgesprokener, harder dan Annan? Nou, dat, zou, dat is een goede vraag. Ik, Annan is natuurlijk meer een staatsman. Terwijl hij met al zijn ervaring als, uh, ja, als crisismanager van Haiti tot Jemen en, en noem maar op... Uh, hij, hij werkt methodisch... Uh, ik vroeg hem, hoe werkt u eigenlijk? Hij zei, ja, ik spreek duizenden mensen. Duizenden mensen. Je moet eens nagaan hoeveel, dat, hoeveel tijd dat kost. En toen zei hij, ja, ik zit soms urenlang naar mensen te luisteren die zichzelf verhalen Maar ik heb dat nodig om een klus te klaren. En toen zei ik, oh, wat uw eigen methode dan samen? Toen zei hij, nou, if you want to go fast, go slow. En dat is dus de manier van werken die ja. Abrahimi eh, nastreeft. Methodisch systematisch werken, geduld hebben. En dan kun je ineens ook heel snel gaan schakelen. Ja. Als we even teruggaan naar uh, eigenlijk de mislukte operatie van Annan, Welke lijn had Annan ja. gekozen met de Russen? Want dat blijft een, een cruciaal struikelblok. Welke lijn had hij met hun gekozen? Ik denk dat Annan. Uh, Anan is uiteindelijk... Uh, ja, hoe zal ik dat zeggen? Wanhopig geraakt, half juli dubbele veto in de VN-veiligheidsraad kan... van de Russen en de Chinezen. Ik denk dat hij... Kijk, de Russen hadden ook meegetekend... in de VN... eerdere VN-resoluties... voor het plan Annan, het zespuntenplan. Maar nu kwam het erop aan... Uh, na maanden van stilstand en achteruitgang... en nog meer moorden op de grond... dat er ook, uh, ja, zeg maar tanden moesten worden getoond. Mm -hmm. En dat hebben de Russen geweigerd op het cruciale moment. En de, zoals een van Anon's medewerkers vorige mij zei... they chickened out. He, ze zijn, geworden. De benen ja. ze, ze, zijn gewoon, ja, ze waren eigenlijk een beetje laf. Nou, daar, daar is het dus eigenlijk fout gegaan. En toen ja. heeft Annan ook gezegd... ja, dit is niet geloofwaardig meer. Maar wat kan... want ik bedoel, ik neem aan dat het ook gezichtsverlies is voor de Russen... Om als er een nieuwe gezant komt, om dan in één keer te zeggen... oké, okay, doen we mee? Dat lijkt me ook moeilijk. Ja, dat ja, absoluut. En dat, is, dat wordt ook het spannende spel natuurlijk. Want hoe uh, mijn stelling is dat vroeg of laat de Russen door de knieën zullen gaan. Omdat dit kan zo niet door blijven gaan. En uh, de Russen zullen gefaseerd door de knieën gaan. Ze zullen dat niet 1, 2, 3 doen. En, uh, maar ja, nu brengt de, brengen de Verenigde Naties Annan een, een, een ander uh, zeer sterk wapen in de strijd. En, nu twee keer een topdiplomaat van de VN uh, schofferen... Dat, dat gaat natuurlijk wel heel ver. Ja. En dat, dat, dat, dat besef zal in Moskou doordringen. Dus ze zullen ook met, uh, met, ja, met Brahimi moeten gaan werken. En het verschil is nog wel dat Anand is, uh, omdat hij dus het niveau van staatsman heeft... Uh, zonder uh, Brahimi tekort te willen doen... dat hij die, die schakelt rechtstreeks met Poetin uh, of met, met, met Hillary Clinton. Dat, is, uh, ja, dat contact heeft Brahimi nog niet... Uh, daar zal hij uh, ook in moeten groeien. Uh, nou ja, dat moeten we allemaal kijken hoe, dat, hoe zich dat mm -hmm. gaat ontwikkelen. Ik denk dat Ban Ki-moon, de VN-chef, ook uh, ja, meer van zich moet laten horen. Dat de Amerikanen meer van zich uh, zullen moeten laten horen. Dat ontstaat gewoon een, nieuwe, ja, een nieuw spel, een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat is het eigenlijk. Tot slot, heel kort nog even Robert. Um, ja. Hoe reëel is het dat uh, Brahimi Assad levend uit Syrië weet te krijgen? Ja, dat is Goeie vraag, dat is de thousand dollar question. Ik weet dat niet. Ik, mijn inschatting is dat deze dictator zich uh, dood zal vechten. Om uh, ook, niet, ja, ook misschien wel voor zijn eigen minderheidsgroepering hier in de Alawieten. Uh, nu nog uh, ja, op een verstandige wijze reageren en een way-out zoeken. Dan moet ook iemand hem die way-out bieden. En dat heb ik nog niet gezien. Uh, dus ja... Ik denk dat uh, Brahimi is wel iemand die dat kan, die iemand op reden kan brengen. Dus dan, brengen, dan want hebben we toch, toch nog reden zelf. om een beetje, een beetje hoop te hebben. Robert van der Roer heel erg bedankt dat je ons wilde een toelichting geven. Dankjewel. Graag gedaan. If you ever motor west Travel my way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 Route 66, Glen Frey. Mensen die op de PVV stemmen lopen daar vaak niet mee te koop. Er hangt iets van geheimzinnigheid omheen. Misschien ook wel schaamte. Maar wie zijn deze mensen en wat beweegt ze? Docent en onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... Chris Alberts wilde net weten. Hij interviewde 87 PVV stemmers en schreef het boek achter de PVV... Wat volgende week verschijnt. Goedenavond, welkom. In Goedenavond. Het 87 PVV-stemmers heeft u geïnterviewd. Uh, ik uh, kan uh, in alle oprechtheid zeggen... dat menig journalist jaloers is op zo'n prestatie. Hoe, hoe heeft u ze zover weten te krijgen? Nou, dat is helemaal geen enkel probleem. Want mensen praten heel graag over wat ze, uh, wat ze boeit. En, wat ze, en ze willen heel graag dat naar ze geluisterd wordt. Dus uh, je kunt ze overal vinden, want ze zijn overal. Dus het is eigenlijk nog nooit zo makkelijk geweest... om mensen uh, te spreken te krijgen. En iedereen was, wil met naam en toenaam in het boek? Uh. Uh, nee, uh, ja ja, dat is een soort sociaal-wetenschappelijke gewoonte... om iedereen anoniem op te voeren. Het hangt ook een beetje af van het soort PVV-stemmer. De gematigde PVV-stemmer wil alleen anoniem mee, meedoen. En de fanatieke PVV'er wil heel graag met naam en toename in het boek. En dat is dan niet gelukt. Dus dat was altijd een beetje teleurstelling. Ja, is, ja. Doet dat ook af aan... Um, hoe zal ik het zeggen... hoe serieus je kan nemen wat mensen zeggen? Want bij anonimiteit voel je je misschien wat vrijer... om dingen te zeggen die... Uh... Um, nou ja, dat is, altijd, dat is altijd de grote kritiek op dit soort onderzoek. Ik bedoel, je praat met mensen en dan is natuurlijk de vraag... Ja, zijn die mensen nou echt eerlijk? Is het een soort toneelstukje? Um, mijn eigen ervaring is, na het eerste kwartier... moet je altijd niet altijd heel serieus nemen. Want zijn mensen zich er heel erg van bewust dat ze opgenomen worden... dat het nog uitgeschreven ja. gaat worden? En na een tijdje, dan is, dat wel, uh, dan is dat wel weg. En ja, ik denk, dan zijn mensen over het algemeen vrij eerlijk. Tenminste, mensen hebben niet zo vreselijk veel reden om uh, iets anders... Te vertellen dan wat ze echt vinden. Mm -hmm. Dus ik denk altijd van, ja, ik vind die achterdocht... vind ik altijd een beetje raar. En ook, als je... vindt dat mensen... als je mensen niet gelooft... ja, dan moet je het gewoon niet doen. Ja. Want ik bedoel, waarom zou je dan met die mensen überhaupt praten? Nee, ja, dan ja, dan precies. moet je het gewoon zelf bedenken wat ze, wat ze vinden... en dan <laughs> dat uh, voorwaar ja, dat me, aannemen. Dat lijkt me helemaal niet wetenschappelijk. I is er een lijn te trekken? Als je naar die uh, 87 mensen kijkt... is er een soort gemiddelde PVV-kiezer? Kun no. je een soort schetsen? Oh, het is wel, wel lastig, want kijk, de, de eerste conclusie zou ik zeggen... is dat er heel veel diversiteit is... Um, en dat met name op inhoudelijk gebied um, die PVV-stemmers heel vaak helemaal niks met elkaar te maken hebben. Dus het zijn mensen die verschillende wensen hebben. En die, voelen, die horen ze wel bij de PVV terug. Maar dat kunnen hele verschillende dingen zijn. En dan zijn andere standpunten zijn er juist weer heel erg onaantrekkelijk aan de PVV. Dus heel concreet: er zijn mensen die bijvoorbeeld die islamkritiek van Wilders wel ondersteunen. Maar er zijn ook heel veel mensen die, die islamkritiek juist vreselijk vinden. En juist om hele andere redenen bij de PVV. Dus, zou ik grofweg kunnen zeggen dat het enige wat deze mensen allemaal bindt is in ieder geval dat ze op de PVV stemmen, uh, nou dat bindt ze en wat ze ook bindt is dat ze, um, dus nou ik vind dat het wel iets dat het wel iets meer verband is. Het verband is dat ze allemaal een soort strategie hebben waarom ze op wilde stemmen en waarom ze heel veel standpunten waar ze het niet mee eens zijn voor lief nemen. Namelijk dat dit de enige manier is om onderwerpen op de politieke agenda te krijgen en dat dat via traditionele partijen niet lukt. Dus zij voelen zich eigenlijk miskend door de traditionele politiek. Nou partijen. ja, dat is dan zo'n Ja, dat is een beetje een journalistieke term. Dat vind ik altijd een <lacht> beetje lastig. Of dat is, is, nou... Zet ik het te zwaar aan met miskend? Ja, ik vind dat een lastige term. Zo zeggen die mensen dat zelf niet. Ik bedoel, die mensen zeggen gewoon, ik woon in een wijk. Ik heb hier last van heel veel, uh, nou bijvoorbeeld allochtone hangjongeren. Dat is wel zo'n thema wat je bijvoorbeeld heel veel terugziet. Nou, dat is gewoon de vraag, hoe kun je er nou voor zorgen dat dat probleem opgelost wordt? Nou, dat kun je niet oplossen door op de Aat te stemmen. Ja, ja, dus... en, ik bedoel, ja, en dat kun je ook niet oplossen door op D66 te stemmen. Maar wat kun je wel doen? Nou, Dan kom je bij de PVV uit, want de PVV zegt daar iets over. En de andere kant is, die mensen geloven ook niet... dat Wilders daar nou zulke enorm goede ideeën over heeft. Maar Wilders zegt het in ieder geval wel. En Wilders is er in ieder geval kwaad over en genereert daar aandacht mee. En, de en het idee is toch dat dat andere partijen aanzet... om daar ook eens over na te denken. Het agenderen over. eigenlijk van dingen die ze belangrijk vinden. Uh, dat ja, is het hoofddoel Dat van is het deze hoofddoel kiesing. en dat noemen ze dan wakker schudden. Dus uh, de politiek en de in Nederland wordt wakker geschud door wilders door de manier waarop hij dat doet, hebben ze het idee dat hij het goed doet? Is dat de algemene? Nou, teneur? Ja, uh, ja, inhoudelijk is dat wel. Inhoudelijk zijn ze natuurlijk redelijk tevreden, in ieder geval op hun eigen, in ieder geval op het eigen terrein. He, dus sommige mensen op de zorg op zorgterrein, andere mensen over uh, harde straffen is heel belangrijk. Andere op het gebied van uh, normen en waarden, uh, dus dat, dus daar zijn mensen wel tevreden over. Ja, de PVV, ja, het is moeilijk om daar natuurlijk als club. Uh, heel erg tevreden over, uh, of daar heel erg blij van te worden. En die mensen worden daar ook helemaal niet blij van. Dus ze hebben een soort realistische blik uh, op, op hun kiesgedrag, op hun eigen kiesgedrag. Nou ja, die mensen zijn niet... Ja, de, de, ik, ik ben het onderzoek begonnen vanuit het idee dat die mensen niet gek zijn. En dat zijn ze ook inderdaad mm -hmm. niet. Want die hebben al die relletjes uh, die wij allemaal gehoord hebben. Die hebben ze ook allemaal wel gehoord. Wat vinden en... ze daarvan, van al die relletjes? Ja, dat vinden ze niet zo goed. Ja, ik het is een beetje moeilijk om heel, positief, is ook heel moeilijk om positief te vinden dat er een Kamerlid is wat zijn buren bedreigt. Wat buren bedreigt ja, dat dat buren gaat bedreigen. heel verder. Dat dan. is een beetje lastig. Het is ook lastig om het positief te vinden dat er iemand met valsheid in, in geschriften in zo'n ja. fractie zit. Het is ook lastig om het positief te vinden dat er nou weer drie zijn opgestapt. Of hè, in totaal vier. Mm -hmm, ja. Dus dat is allemaal niet zo positief. Maar ja, kijk, de vraag is natuurlijk, waarom stem je erop? Ja. En dat doe je toch uiteindelijk om inhoudelijke redenen. Dan neem je voor lief dat, het, ja, dat er ook wat nadelen aan verbonden zijn. Maar ja, overal zijn nadelen aan verbonden in het leven. Hè? Uiteraard, daar kunnen we lang over praten. Ja. Wat heeft je het meest verrast bij dit onderzoek? Wat had je echt niet verwacht? Um, nou, ik zou zeggen... Um, maar dat is ook maar meteen een tip voor het CDA. Uh, lees het eens. Uh, dan, ik zou zeggen, als er één partij is die, uh, waar, die daar kiezers aan kwijt is geraakt... dan zou ik zeggen dat is het CDA. Want uh, de helft van de klachten die die mensen uh, verwoorden... Gaat over over typische CDA-onderwerpen. Dus normen en waarden, individualisering die is doorgeschoten, sociale cohesie, mensen die niks voor elkaar over hebben. Daar, daar koppelen ze dan wel niet echt CDA-oplossingen aan. Want dat gaat dan allemaal alleen maar over handhaven en heel hard straffen. Uh, maar dat zijn wel typische CDA-onderwerpen... waar je het CDA op dit moment ook helemaal niet over hoort. Dus daar is uh, wat jou betreft echt nog wel winst uh, voor Nou ja, ik zeg altijd uh, als het CDA uh, dat nou is... Uh, in plaats van nou eens over dat stomme gezin uh, gewoon op te houden... want er heeft namelijk helemaal niemand het over... Het over het maar kunnen ze hebben. nog wat bereiken? Nou, dan ja. kunnen ze zo naar de derde ja. zetel. Volgens mij is het echt niet onmogelijk. Nou, ik hoop dat ze luisteren, want dit kunnen ze, ja. geloof ik, wel gebruiken. Eh. Uh... Wilders heeft zijn aandacht natuurlijk enorm verlegd... van het islamdebat naar Europa. Dat is ja. het enige waar hij het nu over heeft. Strui uh, is dat conform de, de, de angsten van deze mensen die jij hebt gesproken? Nou ja, dat is een beetje lastig. Want wij zijn ongeveer, uh, wij zijn ongeveer gestopt op het moment dat hij het kabinet liet vallen. Dus, ah. dat, is een beetje, dus dat gaat een beetje langs elkaar heen. Maar het, het onderzoek gaat heel erg over... wat vinden mensen uit zichzelf heel erg belangrijk. Dus wat noemen ze zelf als belangrijk punten? Jij stuurt dat niet in je onderzoek. Nee, daar zitten wij... Nou ja, dat, kijk, nulsturing is natuurlijk nooit mogelijk. Maar mm -hmm. er zit wel... Wij Heel erg weinig sturing in, zeker vergeleken met opiniepeilingen, waar je gewoon zegt van, wat vindt u van Europa. Um, Europa wordt wel weinig genoemd, dat, nee. zou ik, uh, dat zou ik in de eerste plaats zeggen, maar het sluit wel heel erg aan. Het punt wat hij maakt bij heel veel angsten of uh, ja, klachten die mensen al over politiek hadden: dus dat het niet ja. begrijpelijk is, niet transparant, niet duidelijk, dat het lang duurt, dat het veel ko dat het veel kost, uh, dat het te veel politici zijn. Nou, noem, ja. noem die hele lijst maar op. Dat kun je allemaal zo op Europa projecteren, ja. dus in die. In, ligt dat redelijk in de lijn van die mensen? Wat hun bezighoudt, ja. ja. Uh, voor uh, Wilders zelf heel belangrijk om te weten, natuurlijk: hoe trouw zijn ze? aan de PVV? Als je zegt dat ze ook heel veel dingen die ze niet leuk vinden voor lief nemen, hoe loyaal zijn ze? Er zijn twee, er zijn twee groepen. Dat is, uh, je, hebt de, je hebt de fanatieken en de twijfelaars. En, uh, maar het is een beetje lastig om op basis van kwalitatief onderzoek een kwantitatieve uitspraak te doen dus hoeveel, of dat, hoe dat met percentages zit. Maar ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat de fanatieke aanhangers in de meerderheid zijn. Ik zou zeggen. De twijf... Geen reden om aan te nemen dat de fanatieken ja, Die zijn, niet in, de, die zijn nee. in de minderheid. Juist. Um, en de twijfelaars zijn in de meerderheid. En die twijfelaars ja, die kun je zo overhalen om weer iets anders te stemmen. Maar ja, dan want... hangt het wel af... van wat andere partijen bieden. Dus mm -hmm. het is ook... heel erg een appel... Op andere partijen om met is andere het Roemer? Is Roemer een? nee? Want um, maar dat dat haal ik even uit onderzoek van collega's. Er is heel weinig overloop tussen SP en uh, de PVV, dat is een zeteltje of drie. Um, en die SP, de SP, wordt ook bijna niet genoemd mm. door die mensen. En de SP mobiliseert ook op andere thema's. Kijk, wat belangrijk is, wat ook leuk is aan dit soort onderzoek is, omdat het niet gestuurd is, mm -hmm. um, kun je ook merken waar hebben mensen het niet over? Nou, dit boek gaat niet over sociaal-economische thema's, en dat zijn volgens mij precies de thema's. Waar de SP het wel van moet hebben, dus ik zou niet verwachten dat het van de SP uh, nee. dat daar de concurrentie zit. Ik, uh, uh. ik denk dat dit uh, voor het CDA misschien nog wel het nuttigste gesprek was vanavond, Chris Albert. Hartelijk dank voor je bijdrage. Dr. John en Cyril Neville, I'm going home. De president van Zuid-Korea heeft vandaag een verrassingsbezoek gebracht... aan een omstreden eilandengroep die door zowel Zuid-Korea als Japan geclaimd wordt. Het bezoek valt precies op de dag dat Korea en Japan elkaar sportief bevechten... op het Olympische voetbalveld in Londen. Radboud Molijn, directeur van DUJAT, de Nederlands-Japanse handelsfederatie. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Zuid-Korea heeft Japan net ingemaakt, 2-0. Ja. In dat zal de frictie niet ten goede komen tussen die twee landen, denk ik zo. Uh, nee, het zijn natuurlijk twee landen die eigenlijk voortdurend um, met spanning naar elkaar kijken. Uh, er is toch een soort onderhuidsgevoel van dat men elkaar uh, wa enigszins wantrouwt. Uh, de Japanners hebben natuurlijk Korea flink bezet, hebben daar ook flink huisgehouden. De Koreanen willen daar voortdurend ja, nog een keer excuses voor horen enzovoorts. Die hebben ze nog niet gehad? Ja, die hebben ze natuurlijk wel gehad. Alleen, uh, excuses kunnen nooit genoeg worden uitgesproken, <lacht> laten we het zo zeggen. Zeker in dat gebied van de wereld niet. Wantrouwen, zegt u. Um, is het wantrouwen grenzend aan haat of zeg ik het dan te sterk? Dat is te sterk, denk ik. Wat je wel ziet, denk ik, is dat um, er vanuit de Japanse kant misschien wat minder moeite is dan vanuit de Koreaanse kant. Um, maar het heeft ook alles te maken met economische belangen. Japan is natuurlijk een grotere economie. Korea probeert echt uh, to catch up uh, met, met uh, Japan. Je ziet dat dat op een heleboel niveaus... dat die landen, ook zeg maar, bedrijven onderling... Hè, Koreaanse bedrijven ten opzichte van Japanse bedrijven... echt onderling de competitie aangaan. Neem bijvoorbeeld een bedrijf van Samsung en Sony. Dat zijn gewoon echt head-on uh, competitors. Mm -hmm. um, dus er is best zeg maar, grote rivaliteit. En ja. Um, nou ja, nogmaals, Japan is groter. Uh, dus uh, Korea heeft iets in te halen. Ja. Nu hebben ze Bonje over een paar eilandjes, waar ik geloof geen kip woont. Had je gedacht? Er wonen twee mensen. Nou, het, kijk. Echt, het, echt, het echtpaar Kim, dat zijn twee vissers die op octopussen vissen. Ik weet niet eens of ze dat echt doen trouwens. En er wonen maar liefst 37 mensen die om ze te beschermen. Dat zijn coastguards en politiemensen enzovoorts. Van welk land? Van Korea. Van zijn, Korea? Ja, het zijn allemaal Koreanen. Oké, okay, want waar, waar zijn die eilanden? Waar hebben we het precies over? Nou, het is echt precies tussen Japan en Korea in... Het ligt misschien ietsje dichter bij Korea... Bij, laten we zeggen, bij een eilandje wat dan uit de kust van Korea is. Maar goed, je zou zeggen, het ligt echt centraal. Um, het zijn eilandjes die eigenlijk altijd lang ja, die eens betwist zijn... want in de 16e, 17e, 18e eeuw, niemand gaf erom. He, Japan was geen, uh, geen, geen maritieme natie, Korea was dat niet. Dus nou, die eilandjes, men wist het gewoon nauwelijks. Er waren soms wat vissers en dat was, uh, dat was het dan. En eigenlijk pas sinds... Laten we zeggen 1910, toen Japan Korea is gaan bezetten. Toen werden die eilandjes ook van strategisch belang. Nou, dat is na de Tweede Wereldoorlog is dat nu anders geworden. Um, toen is er... Uh, uh, Japan heeft die eilandjes als het ware uh, laten bezetten door de Koreanen. Um, hoewel gedoogd? Nog... of Ja, gedoogd laat ik het anders stellen. Ze hadden natuurlijk weinig mee in te brengen. He. Na 1945 mm -hmm. waren ze verslagen. Um, en vervolgens is er eigenlijk... Uh, zijn Koreanen, die hebben het geclaimd. Dat hebben de Japanners een tijd lang uh, ja, eigenlijk maar gedoogd. Precies mm -hmm. wat je zegt. En ja, het wordt nou eigenlijk betwist. En waarom wordt het betwist? Omdat er best uh, waarschijnlijk gas in de grond zit. Ha, en een natuurlijk. Hoop, en wat dacht je? En een hoop vis. Hè? Want die octopusvissen, die moeten er ook zijn werk doen natuurlijk. Ja. Uh, nu heeft Japan uh, zijn ambassadeur teruggehaald uit Seoul. Hoe heeft Japan daar weer op gereageerd? Um, nou, uiteraard met, met protesten. Een aantal kabinetsleden zijn uh, flink in de weer gegaan. Uh, maar er is bijvoorbeeld ook, en dat is best van belang... een uh, Japanse minister van Financiën... die heeft nu zijn bezoek aan Korea afgezegd. Uh, er is regulier overleg tussen die twee economieën. Um, en dat is natuurlijk op zich best significant, hè, dat er op zo'n niveau... Dat, men, dat ook een minister niet meer gaat komen naar en Korea. En contraproductief voor beide landen, lijkt mij ook. Ja, absoluut. Hè, want beide landen hebben natuurlijk nog eens een keer een andere rivaal. Dat is China namelijk. Hè, dus met z'n drieën zijn ze eigenlijk bezig... om te kijken hoe ja, in dat hele Azië het krachtenveld verdeeld gaat worden. Dus... Van wie zijn die eilanden nu officieel? Of op wiens naam staan ze nu nou, dat kan je niet zeggen, want de eilanden zijn, beide landen claimen ze. Um, en uh, Japan heeft, zegt met evenveel recht waarschijnlijk dat ze van hun zijn als de Koreanen. Het gaat erom door wie zij ze op het ogenblik bezet, en dat zijn de Koreanen. En hoe reëel is het dat, um, dat het conflict over deze paar stenen daar in de oceaan echt uitloopt op een oorlog? Ja, dat zou me zeer verbazen. Maar eh, het gekke is dat je in een heleboel gebieden... daar in dat stuk eh, van de wereld... een heleboel eilandenrijkjes of een heleboel eilandengroepen hebt... waar iedereen conflicten over heeft. He, China en Vietnam, de Filipijnen, eh, Brunei zelfs. Um, er zijn allerlei rotsjes. En als je een, pa <lacht> ja, jawel, maar als je een paar rotsjes hebt... Dan heb je ook een economische zone eromheen. He, dat betekent dat je, dus zeg maar, in zoveel mijl. Eh, zijn de grondstoffen die in de grond zitten, zijn van jou. Nou, dat belang kan ik heel goed volgen. Wij we weten wel ook ongeveer over hoeveel uh, geld. We het uitgedrukt in geldwaarde waar we het over hebben. Nou, dat is niet bekend, want daar wordt nog niet. in dat stuk wordt nog niet uh, geboord. Maar, een stukje verderop. heb je eenzelfde conflict tussen China en Japan. En er wordt gezegd dat de olie- en gasvoorraad. daar ongeveer anderhalf die van Koeweit zijn. Dus je praat echt goed. over veel. Uh, geld. Welke, welke kant kiest China in dit uh, conflict eigenlijk? Nou, China heeft eigenlijk een heel, een heel ander probleem, want die heeft met een hoop van die landen weer territoriale conflicten. Dus uh, ik denk niet dat China zeg maar, in dit geval echt uh, partij zal kiezen. Al denk ik dat ze uit strategische overwegingen nu eerder op de Koreaanse hand dan op de Japanse hand mm -hmm. zullen zijn. En is dit iets waar ik, uh, als ik in mijn bedje in Amsterdam lig... me zorgen moet maken over de stabiliteit in die regio? Of moet ik denken, er zijn zoveel conflictjes over die eilanden? Dat, uh... Nou, kijk, laten we het anders stellen. Er zijn natuurlijk wel grotere conflicten ontstaan door kleinere, door kleinere oorzaken. Um, en vaak hoeft natuurlijk een echt conflict helemaal niet te ontstaan... om een rationeel iets. Dat kunnen puur sentimenten zijn. Mm -hmm. En het meest vervelende zijn natuurlijk al die nationalistische sentimenten... die je hebt, zowel in Korea als in Japan. En je hebt soms wel hele rare mensen, hoor, in beide landen... die dan weer, zeg maar... Er was een tijdje geleden was een Koreaanse moeder met haar zoon... die een stuk van hun vingertoppen afsneden uit protest... tegen het feit dat Japan een... Takeshima Dag, zo heette die eilanden, volgens voor, voor Japan, eh, had benoemd. Dus er komen allerlei irrationele en ja, soms maffe dingen komen er naar boven. En ja, de ervaring leert toch dat nationale, nationalistische elementen of, of sentimenten makkelijk kunnen ontvlammen. Ja. door vaak hele onzinnige dingen. Hartelijk dank, Radboud Molijn, voor uw bijdrage. Goed zo. En wie is winnaar? Twee ja.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 Exact, 100 jaar geleden werd de moderne vijfkamp voor het eerst gehouden op de Olympische Spelen. Een van de laatste deelnemers voor Nederland was Henk Krediet in 1972 in München. Goedenavond meneer Krediet. Ja, goedenavond, van Curaçao. Ja, vanuit Curaçao, heerlijk, lekker warm. Morgen, ja, wel, ja. <laughs> morgen en overmorgen wordt de moderne vijfkamp gehouden oh. in Londen. Dat zegt ja. ons Nederlanders eigenlijk helemaal niets. Hoe komt dat toch? Die zijn niet, uh, niet uh, aanwezig Nederlanders, hè, geloof ik. Nee, maar we weten nee. het ook helemaal. Ik wist er niks van. Hoe komt dat? Dat ze er niks van weten. Ja, dat het niet zo leeft. Ja, dat is natuurlijk een vrij gecompliceerde sport. En uh, die vroeger nogal veel door mensen die een militaire dienst hadden... of een andere uh, semi-militaire uh, job hadden... die daar veel tijd voor konden maken. Maar ja, tegenwoordig is het natuurlijk allemaal wat moeilijker. Wat houdt het precies ja. in voor iedereen die thuis luistert... en niet precies weet wat het is? Nou, je begon vroeger met... Uh, het was in over vijf dagen verdeeld... De eerste dag was paardspringen, jachtspringen. Dan moest je 800 meter rijden, verplichte rijsnelheid. En dan uh, sprong je uh, hindernissen van maximaal 1,20 hoog. De tweede dag gingen we schermen, dat was degen om één treffen. De derde dag pistoolschieten, dat was het zogenaamde duelschieten, waarbij een schijf op 25 meter afstand uh, voorstond en dan 3 seconden uh, voorkwam en 7 seconden weg. En in die 3 seconden moest je schieten en, uh, en dat was 20 schoten, kon je maximaal 200 punten schieten. De derde, vierde dag was het zwemmen, 300 meter slag. En de laatste dag een cross country van 4 kilometer. Ja, ik word al moe als ik die omschrijving hoor. Ja. <laughs> Hoe bent u er zelf bij terechtgekomen? Nou ja, ik ben, uh, ik ben al vroeg begonnen met sporten, maar toen ik in, in dienst kwam, ik heb 35 jaar bij het Borst Mariniers gezeten. En daar stond de sport hoog in het vaandel, mm. onder leiding van de toenmalige generaal. <coughs> Pardon, generaal van Nas. Inmiddels niet meer aanwezig, maar goed. Uh, toen kwam ik in aanraking met wat militaire sporten, zoals schermen. En uh, ik deed wat, meer, wat andere meerkampen, militaire vijfkampen, de marine vijfkamp. En toen uiteindelijk kwam die moderne vijfkamp boven water. Maar ja, toen moest ik wel leren paardrijden. En paardrijden was natuurlijk ook toen de tijd nog redelijk militaire sport. En Amersfoort hadden ze nog uh, wat cavalerie met paarden... Dus uh, dat, dat ging voor militairen wat makkelijker dan voor de gemiddelde burger. Dat kan ik me voorstellen, ja, heel ingewikkeld. En hoe is de vijfkom op die spede 1972 voor u persoonlijk verlopen? Nou, dat is nogal een drama geworden natuurlijk. Nee. Meerdere opzichten trouwens. In eerste instantie natuurlijk het drama met de Esraelius. Ja. Waarbij ik nog een goede vriend verloren heb, aan de schermen. En in de tweede plaats hebben ze mij ook nog eens een keer op een, ja, nog steeds vinden. Wij, degenen die erbij waren dat ik onterecht ben gedisqualificeerd op het onderdeel zwemmen. Waarbij ik bij de 100 meter het keerpunt het niet reglementair gemaakt zou hebben. Maar ja, ik bedoel, als je iets van zwemmen weet... en je maakt een duikelkeerpunt, het is de kiever... en je raakt de kant niet, dan lig je alle seconden stil... en dan zwem je absoluut geen nieuw persoonlijk record in uh, voor jezelf. Dus ik uh, bedoel, uh, dat was allemaal een beetje onduidelijk. Dus uh, in die twee opzichten was het, ja, jammer. Maar goed, we hebben... Deel kunnen nemen dat is wel heel wat. Ja, op een spectaculair uh, onderdeel natuurlijk. Uh, ja. U refereerde net aan het drama met de gegijzelde en later gedode Israëliërs. En u zei ook dat, iemand, dat u iemand kende die daar uh, is omgekomen. André Spitzer, u was met ja. hem bevriend? Ja, ik was nou ja, in, op sportgebied zeker, want u kwam elkaar op, uh, uh, op scherwedstrijden in Nederland regelmatig tegen. Ik heb zelfs nog eens een keer een, het uh, later, trouwens, een het André Spitzer toernooi gewonnen, wat hem na, naar hem vernoemde. Mm. En uh, zijn toenmalige vrouw, die uh, was ook een goede vriendin van mij... daar ben ik in SRL nog een aantal keren op bezoek geweest. Zijn Nederlandse en, vrouw, Ankie? Ja, Ankie Ja, Die heet ja. natuurlijk niet anders. Maar... En heeft u altijd contact met haar gehouden? Nou, ik heb een half een jaar in het Midden-Oosten gezeten als waarnemer. En, uh, en toen zat ik nog wel eens weekenden bij haar. En uh, dat was heel gezellig. En, uh, maar ja, sinds ik natuurlijk uh, de uit ben, uh, dat is al vanaf 1995 heb ik nog wel eens een keer contact met haar gehad via de e-mail... maar voor de rest uh, ja, is het nog allemaal heel ver weg... en uh, is het contact uh, een beetje moeilijk. Ja. En als de Spelen, zo, zoals nu, als dat weer begint... iedere keer na vier jaar, komt dat misschien wel een zwaarmoedige gevoel... over die zowel het persoonlijke drama als natuurlijk het, uh, het drama op het wereldtoneel. Komt dat dan, overheerst dat gevoel? Nou, het overheerst niet, maar het is natuurlijk op de achtergrond alles aanwezig. En het is natuurlijk uh, nog bijna 40 jaar geleden... Uh, of niet, wat is het? Ja, 30, 30 ja. jaar. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, echt zwaarmoedig. Het blijft natuurlijk altijd in je geheugen gegrift. Uh, die, ik heb het persoonlijk gezien, uh, uh, het balkon waar, waar die, die, ge die geitelar uh, nemen op stond. Ik heb toen nog voor de telegraaf een uh, ooggetuigend kunnen doen. Uh, dus ik stond er bovenop en het was ook vlak achter de, de, de flat, wat zal ik maar zeggen, waar de Nederlandse ploeg uh, uh, sliep. Mm -hmm. Dus we hebben het van zeer erbij uh, kunnen meemaken en dat, dat zit nog wel op je netvlies, jammer. Kan ik me voorstellen? Voor de rest kun je daar verder niet veel meer mee dan anders dan, uh, ja, het is geweest. Uh, en uh, je moet daarmee uh, uh, ja, gewoon mee leren leven natuurlijk. Mm -hmm. En dat heb ik ook wel gedaan. Geen punt. U zei aan het begin van het gesprek vanuit Curaçao, u bent midden jaren 90 naar Curaçao verhuisd. Hoe is de sfeer trouwens bij u thuis? Want ik heb begrepen dat uw vriendin Argentijns is en de hockeydames zijn natuurlijk net helemaal ingemaakt door Nederland. Ja, dat was wel leuk, want ik had, uh, ik had de Nederlandse vlag geheest hier. Ik heb een vlaggenmast in de tuin en de Argentijnse vlag. En die... Uh... Ja, ik zeg als ik Nou in Nederland bent, dan blijft hij hoog. En als het redelijk staat, die half En dan, dan eis ik de AGTIN-slag hoog. Dan uh, kan ik me al helemaal voorstellen hoe de tuin erbij zit. Henk, kudiek, hartelijk dank. Nou, graag gedaan en uh, bedankt voor dit interview. ja. Dag. Oké, okay, oi. Morgen zit hier Pieter van der Wielen. Voor straks slaap lekker. Nou, een sigarette. En een laatste glas <middels> in steen.